Nou, die zal er een dommer aan krijgen hoor, aan Sam Siemens Nautical Celtic Smiles Nels Littematique. Ah, nieuwe fabriek? In Europort gisteren geopend, op zijn Amerikaans zeg maar. Was hij zelf ook? Sam ja zeker, Met Mona 4. Wie? Mona Vier, zijn vierde Mona, vierde vrouwtje dus hè. Amerikaans weer. Heeten ze alle vier Mona? Ja, ja, ja. dat is zijn filosofische benadering van het huwelijk hè.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 je niet Paul? Het had allebei niet gehoeven, chef. Kan je het volgen, te helpen? Ja, ik begrijp dat er iets gedropt moest worden. <laughs> Noem dat maar niet, zeg. 100 kilo Sam Siemens net als kalselties, maar snacks, mevrouw. Of je er bij regen open trekt, zeg. Boven die mensen daar dus. En boom met kanon en rits naar beneden. Amerikaans weer reclame Ja, ze hadden het al in het nieuws van ene. Ja, ja, en hoe, zeg?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 Die moet nodig de peien hebben, zeg meneer Bok de Poes. Ja, een man heeft er ongetwijfeld ook van geleerd, chef. Ja, het is ook vier tellen, ja. Nee, zeg, wacht nou eens even. Spring jij uh, parachute even? Ja, dat moest ik, lief, van de dokter Benen. Ik voelde mij zo moe namelijk. Hij zegt, jij mankeert niks, jij moet eens aan een sport gaan doen. Nou, toen heb ik maar eens iets rustigs gekozen. Een dag van sport waarbij je lekker hangend tot rust komt. Ik was al wat hangerig, weet je wel.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 weet je wel. Pardon. Noem dat geen perfecte doellanding, hè? Uh, begrijpt u die krapen, chef? Nee, Pol. En op wie landen jij zelf, Pol? Andere zaak, chef. De Helle. Dan is het opeens een andere zaak, hoor. Als meneer voor het oog van heel toekijkend Europoort bovenop maandje landt zegt. Zachte maanlanding, zeg maar. Ja, maar die vrouw die ziet mij toch aankomen, chef? Die kijkt A toch omhoog? Ja, het woord zegt het al. Maandje tuurt, maandje geluurt. Ja, het, leek, het leek wel of ze het erom deed, chef.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 Zeg, maar was jij eigenlijk? Ik, dat zeg ik. Ik worstel weer eens met de bekende pech. Ah, chef. Chef heeft onwaarschijnlijk geluk gehad, Lien. Ja, het is maar hoe je het bekijkt, Pol. Er zijn in de geschiedenis maar een paar gevallen bekend... van mensen die het ook overleefd hebben, chef. Ja, maar daarvoor ben je dan ook een niet nietwaar? Maar wat en, is er dan gebeurd? Nou, ik vloog daar ook boven te hellen, hè, bij Pol in die kist. Hè, bij Bok de Poes, dus, stuntje weer. Dan zou Pol met dat springgaaier daar beneden... op uh, het gazon aan Sam Simmons, little met dit. Mijn oor konden overhandigen en dan zou ik daar laag overvliegen en de gouden sleutel droppen... dat die man zijn ruïne tenminste officieel betreden kon. Ja, stomme streek, chef. Liet ik in de kist, Lien, die oor konden. Ja, en daardoor, Paul? Heb ik van Bok ook begrepen, chef, daardoor? Daardoor wat? Rattenpatat. Ja, kijk, dat is heel precies werk, Lien, dat moment van uitspringen. Ik kreeg niet de indruk, ja, op. Ja, ah, toch wel, chef, toch wel. Dat, dat mikt heel nauw met windkracht en windrichting... anders kom je er een mijl naast, Lien, begrijp je wel? En dat is het pakje van Luut Struif dus, hè, onze vlieger. Die bepaalt de jump off, en dan krijgt Bok dus Green van Luut En dan is het meteen Go, dus, duidelijk. Nou, um... nou is heel eenvoudig, Lute. Kijk, Luut geeft Green. Wij staan klaar, en Bok maakt Go. Klap op je schouders, Go, en daar ga ik. En daar gaat hij dan hoor, tellen. Maar zijn oorkonden laat hij liggen, hè. Dus wat doe ik? Ik brul Pol, je billen. En ik probeer hem die rol nog aan te reiken, waren Menselijk. Ja. En? en ik krijg een klap op mijn schouder en roept iemand go en dan ging nee. Een ik. Nee. Zot Zonder parachute? Wat? Ik had nog geen hoed in mijn kop. Ah, is een automatische reflex geweest van bok, chef. Ja, mooi woord voor man-slaghorpel. Ja. Chef, chef, waar gehakt wordt, daar vallen u eenmaal spaanders in. Nou, dat viel er wel een zeer zware Spaanders, chef. Maar uh, ik bedoel. Uh... Niet te veel soms. Nee, zij bedoelt dat jij je lelijk had kunnen beceren, ome. Ja, zeg, hoe, hoe heb je dat overleefd? Dan? Dat was mijn pech weer, met mijn boodschap. Oh. Ik liet daar mijn boodschap vliegen, dus, hè. En geen geringe ook, zeg. Biels bouwt beter. Ja, kik het rund, Lien. Kik het Runt, hè, die vloog die kist, kik het Runt, zat daar aan 200 voet onder, dus. Biels bouwt beter, zeg. Goede slogan. Maar ik weet niet, daar, daar rust iets op lijkt het wel. Daar gaat altijd iets fout mee. Nou, bedunk chef, het redde u dit keer het leven, bedunk. Ja, maar het is wel of de duivel ermee speelt, zeg. Viel je op je sleep? Ja, ik probeerde het nog te ontwijken natuurlijk, hè. maar nee hoor, bovenop mijn L. Op je... Op mijn L. Daar viel ja. ik op, bovenop mijn L, met ah. de hoofdletter. Maar dat is een rare ervaring, zeg. Als je dan opeens op je eigen L valt... Ja, dan wordt je L mooi even een I... Toen zette hij daar even een puntje op op zijn... <lacht> oh, verschrikkelijk, nee. zeg. En toen... Dan hangen maar, jongens. Raar, hoor. Om daar aan je eigen el met de hoofdletter te hangen, zeg. je ja. nam nogal, hè. En, <coughs> en ik ben er nog niet gaan verzitten, zeg. Ja? Of knalt naar beneden. Nee? Ja. En wat deed je? Ja, wat moest ik? Ik ben er maar zo goed als zo kwaad... ...als het ging zelf maar een beetje voor el gaan hangen. Ja. <lacht> Met mijn voeten naar rechts, dus. Ja, is, dat is weer keihard, de chef, Ja, je zal zelden zo een harde L langs het zwerg zien vliegen, zeg. Ja, dan moet meneer de vlieger nodig even rondjes gaan draaien, zeg. Je ja, kreeg van Kip en Lut in die andere kisten door dat u in zijn sleep hing, chef. Dat, dat, dat moest hij dus even bekijken, Kik. Ja, maar dan krijg ik wel de wind onder mijn jassenpol. En dan sla ik wel om met die sleep. Ondersteboven? Ondersteboven. Zonder mijn L.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 Zeg maar, hoe ben je nou eens hemelsnaam naar beneden gekomen? Uh, hele sleep in zegen vlak vlakbij het strand. Hè? Knap werk van kik, hoor. Stond bijna stil met die kist. Ja, ik dacht dat er eentje gek werd, zegt. Ik denk, die gaat vrolijk. Met Pias de Beer op sleep sleeptouw nog een baantje reclame vliegen langs het strand. <lacht> ik ben er maar met mijn rug naartoe gaan zitten, maar dat dagje is volgt. Het was uw enige overlevingskans, chef. To be or not to be, zegt Shakespeare. Ja, en Pias de Beer, zegt Beatles.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 Bijzonder saman van u nu even bij. Oh, u bent geweld vanwege. Rijnmonddraad. Rijnmonddraad, juist, zelf, ja. Zegt u wel ja, aansprakelijk voor. voor watervervuiling. Waar dan, meneer dan? Ah, met Sam Simmons Natu Consult is maar een stekel Ah, nee, nee. Dat is afgedreven, namelijk, meneer Witt. Dit is afgedreven. Maar, nou, kijk, als ik even.